mij het nummer vans leef. En ehm um, wat we vandaag ook gaan doen is het avondmaal met elkaar vieren, van harte uitgenodigd. En eh uh, we mogen daar met elkaar eh uh, getuigen van het leven van Jezus. En wat God voor ons betekent. Zo kan we nog even een plekje. En dan eh uh, wil ik graag met jullie beginnen met het gebed. Lieve Vader in de hemel, Dank u wel dat we u en elkaar hier in alle vrijheid mogen ontmoeten. Heer, de wereld draait op volle toeren. Er wordt snel geleefd en alles wordt eruit gehaald. Maar de aarde beeft, heer. Er zijn natuurrampen, orkanen, overstromingen. Maar er wordt gezongen. Leef alsof het je laatste dag is. En heer, wat dan? Wat zullen we getuigen als het zover is? Heer, u weet welke wegen we bewandelen... U weet waar onze weg ophoudt. Heer, laten we die weg dan ook samen met U gaan. In ons hart, maar ook in ons doen en laten. Heer, wees bij ons hoe we hier zitten. Zorg voor rust in ons hoofd en in ons hart. En geef ons de vrijheid en de kracht dat we mogen getuigen van U overal. Elke dag. In Jezus' naam. Amen. Amen binauw voor het eerst van harte welkom. Voel je vrij om mee te doen. Doe wat bij je past. Luister naar de woorden die gesproken worden. Eh uh, we zijn gewend om te gaan staan bij het zingen. Voel je daar ook vrij in? En eh uh, nou, doe wat goed is. We gaan zo meteen met elkaar twee nummers zingen. En het tweede nummer is een kinderlied en wat nieuw is is dat er gekozen is voor een maandlied. Een lied wat bij eh uh, eh uh, de scholen past bij waar ze mee bezig zijn en dat lied is speciaal voor de kinderen. Wie weet, ken je het? Ken je het nou niet? Niet getreurd. Luister gewoon mee en als je het op een gegeven moment herkent, zing lekker mee. En eh uh, we hebben de hele maand om mama uh, te leren zingen. Dus van harte uitgenodigd om te komen staan. Dan gaan we twee nummers met elkaar zingen. En is nu uh, tijd voor de kinderen om eh uh, naar een eigen programma te gaan. We hebben vandaag drie programma's. Het is eh uh, de kinderen van 0 tot en met 3 jaar die kunnen naar de kruimels. En even spieken, daar gaan Hilde en Tessa die gaan met de kinderen mee naar eh uh, de ruimte die je achterin de kerk. Van harte welkom om daar lekker te komen spelen. En dan hebben we de Fenard Kids die mogen met Katinka, Erwin en Danielle mee. En het zijn de kinderen van groep 1 tot met 4. Ehm nou, volgens mij hoef je geen jas aan te trekken. Jullie gaan naar eh uh, de Fonteinschool hier vlakbij en eh uh, daar hebben jullie je eigen moment. En op dit moment is ook al de eerste Xpoint groep weg, de tieners en die eh uh, hebben een eigen programma. Ik wens jullie heel veel plezier. Ik wil jullie uitnodigen om te komen gaan staan. Dan gaan we met elkaar één nummer zingen. Dank je wel. Ik wil met jullie eh gedeelt uit de Bijbel lezen uit Jesaja. En eh uh, Jesaja die spreekt het eh uh, volk toe op eh uh, hun gedrag en eh uh, bemoedigt ze ook. Jesaja 43 vers 8 tot en met 13. U kunt meelezen op het scherm achter mij. Laat dit volk naar voren treden. Een blind volk, ook al heeft het ogen. Doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen. Alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd dat eertijds nog te gebeuren stond. Laat ze getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen. Opdat ieder die hen hoort zal zeggen, het is zo. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer. Mijn dienaar die ik uitgekozen heb. Opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen. En zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is geen god gevormd en na mij zal er geen zijn. Ik ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht. Jullie horen het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan? Lars Leef Alsof het je laatste dag is Leef Alsof de morgen niet bestaat Leef alsof het nooit echt af is. Leef. Pak alles wat je kan. Een paar mensen en andere mensen deden hun beste om te laten zien dat ze het niet herkenden, maar een paar mensen herkenden het melodietje voor de dienst van André Hazes Jr. Leef. Het is fijn dat hij een lied heeft geschreven wat heel goed bij ons jaarthema past. Ehm um, Leef. En het verhaal achter het lied, want het is een beetje hè, zo'n feestnummer. En misschien dacht je hè, mocht ik dat hier dan alweer tegenkomen. Eh uh, andere mensen hoopten dat we het zouden gaan zingen. Maar er zit een een een dieper verhaal achter het nummer. Want het gaat over een ontmoeting die Hazes gehad zou hebben in een kroeg met een met een terminale patiënt. Hij is raken in gesprek. Als je het nummer goog googelt en je klikt het op YouTube aan, dan zie je dat ook een beetje in beeld gebracht hoe ze in gesprek raken. En die man die vertelt hoe hij quaaspeiter van heeft, hoe hij zijn leven heeft geleefd, hoe hij zijn leven heeft geleid. En eh uh, hoe die eigenlijk altijd veel te hard gewerkt heeft, hoe die in een problemen was geraakt, hoe, hoe uiteindelijk een scheiding was gekomen tussen hem en zijn vrouw. En het advies wat hij eigenlijk in zijn laatste dagen geeft aan aan Hazes is leef, hè, werk wat minder en leef. Pak alles wat je pakken kan. Dat zit erachter. Leef alsof er morgen niet bestaat. Leef alsof het je laatste dag is. En als je dat een beetje op je laat inwerken en de beelden ziet, de tekst erbij hoort, dan klinkt dat een beetje als een als een als een als een laatste wanhope gekreet. Alsof er nog één kans is om iets te vertellen. En nou, dan dan zeg je dit. Leef. Iets wat je nog wil zeggen nu het nog kan kan je wel iets bij voorstellen toch als je in zo'n situatie zit dat je dat je dat nog graag wilt vertellen. Maar ook aan mensen in de in de bloei van hun leven, lezen kreeg regelmatig in interviews, mensen die echt helemaal in het leven staan, die succes hebben, aan hen wordt ook gevraagd. En wat als je er nou niet meer bent? Wat wat wat moet het dan zijn wat de mensen van jou vertellen? Er is de vraag naar naar wat je achterlaat. De vraag naar ...naar waar jouw leven van getuigt? Er komen dan vaak allerlei antwoorden. Het is de vraag naar wat je achterlaat, naar waar jouw leven van getuigt. En stel, jij zou die kans hebben om nog één keer te vertellen. Wat zou je dan vertellen? Wat zou het verhaal zijn, wat zou het lied zijn? Het onderwerp, waar vertel jij over? Wat zou je dan vertellen? Denk eens over, nou ben ik wel benieuwd, zo even in één woord, niet het hele verhaal, daar hebben we geen tijd voor. Maar gewoon eens, wat zou het onderwerp zijn? Eén woord, wat vertel je dan? Leef alsof het je laatste dag is. Vertel. Wie? Ik mag in één woord, hoeft niet een heel verhaal te vertellen. Waar zou je iets over van zeggen? Genieten, ja? Oké, okay. verhalen over genieten, prachtig nog meer. Ja, dus dus jij zou vertellen pak je kans. Pak je kans. Oké. Okay. Leef. Ja. Over liefde? Ja. Herstel? Gemiste kansen? Ben je blij met wat je nog hebt? Ik was er zo over nadenken. Er, komt... er komen die verhalen volgens mij wel naar boven. Het is een vraag die je misschien niet elke dag krijgt. Ik geloof dat ik je iets zou vertellen. Je wil zoveel vertellen. Ik zou denk ik je iets vertellen over... Zorg goed voor deze aarde. Zorg goed voor de schepping. Als je nou nog echt, heel, echt iets wil zeggen. Ja, hier wil ik wat over zeggen. Dan moet je maak het nog niet anders ga ik verder. Oké. Okay. Prima. Ehm um, ooit kreeg ik het advies om te preken altijd alsof het je laatste keer zou zijn. En toen ik dat advies kreeg, vond ik dat een beetje dramatisch klinken. Het is niet zo hoor, denk ik. Ehm um, maar toen ik er wat langer over nadacht, zat er wel wat in en dat er achter het verhaal wat ik hier vertel, maar ook als jullie verhalen vertellen in dagelijks leven dat er iets van urgentie achter zit. Dat helpt natuurlijk. Dat hielp Hazes om het nummer te schrijven. Dat helpt andere allerlei mensen om een verhaal te vertellen om het goed te doen. En als ik nou nog één keer zou mogen preken, dan zou ik in ieder geval ook over deze tekst spreken. En dat is Handelingen 1 vers 18. Eén van de teksten die we vandaag bekijken. We hebben uit Jesaja al gelezen, maar Handelingen Openbaring 1 vers 8 is voor mij heel belangrijk. Minstens 15 jaar. Dat heeft mijn leven een bepaalde richting gegeven, een bepaalde kanten opgeduwd en dat doet het nog steeds. Handeling 1 vers 8: Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Jezus tegen zijn leerlingen, tegen zijn vrienden. En als je het bekijkt, dan is het eigenlijk een opdracht en een belofte tegelijk. Dat heeft een soort voorspellende kracht, hè, jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, alsof Jezus al wist wat er ging gebeuren. En wist hij ook dat dit Jezus laatste woorden zijn, die van hem zijn opgetekend. Dat erna staat dat hij voor hun ogen verdwijnt. Dit zijn Jezus laatste woorden. Dit is zijn wet. Dit is wat hij wil dat er gaat gebeuren. Leef en getuig van mij. Deze tekst heb ik niet alleen uitgekozen omdat het mijn laatste keer zou zijn, hè, nee, omdat iemand mij dat advies gaf. Ik preek elke zondag alsof het je laatste keer is, maar het past ook heel goed in ons maandthema of in ons jaarthema en daarom ook in ons maandthema. In ons jaarthema leef. Voorgemaand eh gekeken naar God en zijn grote verhaal met met deze wereld. En we zagen dat God van het begin tot aan het einde betrokken is op deze wereld, betrokken is op het verhaal van de wereld en het verhaal van ons als mensen. Gezien dat in dat verhaal ergens in het midden als je het zo zou willen zien dat God ervoor koos om iets belangrijkers te doen, om het verhaal een een wending te geven, de goede richting op. Hij zond zijn zoon en door zijn leven, zijn dood en zijn opstanding nam dat verhaal een beslissende wending. Werden God en mensen weer met elkaar verbonden en brak het koninkrijk van God door aan de oppervlakte van het leven van elke dag. Zo zo ging dat verhaal. Maar we zagen ook dat het verhaal is nog niet af. Dat verhaal moet nog verder. Deze opdracht die Jezus geeft in Handelingen 1 vers 8 die die past daarin. Jezus roept zijn vrienden, zijn leerlingen, zijn volgelingen op: getuig van mij. Zet dat verhaal voort. Het verhaal is nog niet af. Daarom getuig van mij. Maar wat is dat getuigen? Waarom waarom zou je getuigen? En is getuigen niet iets, veel meer iets voor, voor voor dominees of voor voor enthousiaste gelovigen die er helemaal vol vuur voor gaan? Dan kan je vertellen deze tekshandelingen 1 vers 8 die werd voor mij belangrijk gaf mijn leven richting lang voordat ik er ook maar over dacht om dominee te worden. Het getuigen is meer ehm um, meer dan alleen voor de toegewijden of voor de enthouslastelingen of voor de mensen die ervoor gestudeerd hebben. Zeker niet. En en en ook ja, hoe hoe gaat dat dan getuigen? Dus wat is getuigen? Waarom zouden we getuigen? Hoe gaat dat? Wat mij verraste Dus dat als Jezus dit zegt tegen zijn leerlingen dat hij daarmee voort wordt duurt op de tekst die we gelezen hebben uit Jesaja 43. Dat wist ik tot voor kort niet. Ik dacht dat is een mooie opdracht van Jezus, mooie woorden heeft hij hè vol inspiratie en vol vuur uitgesproken, maar hier klinkt een echo uit het Oude Testament. En daarom wil ik die tekst uit het Oude Testament, Jesaja 43 iets iets inzoomen met jullie eh uh, om omdat het ons helpt om te begrijpen waar dat getuigen naar precies allemaal over gaat. En laat me iets vertellen over nou ja, de de historische context, hoe hoe dat toen ging met het volk waarin deze tekst dus klinkt. Want eh uh, dat volk Israël en God ze hadden al een heel verhaal erop zitten eeuwenlang. Maar dat verhaal van Israël en hun God, dat was op een dieptepunt geraakt. Dat dat volk God beschrijft het ook. En dat volk, blind volk, doof volk. En dat klinkt al alsof er iets niet goed zit tussen dat volk en tussen God. Dan verzaagt leest je dat. Het, het het lijkt wel mislukt. Dit dit volk had werkelijk alles gezien van God. Hij had ze bevrijd, hij had ze een nieuw land gegeven, maar dit volk koos ervoor om willig om blind te zijn. Dit volk ze hadden van alles gehoord van God zoal dezelfde woorden gekregen. Zo God had profeten gestuurd telkens weer naar het volk om ze erbij te houden. Maar zoals ik soms tegen mijn kinderen zeg, hè, ja, jullie lijken wel Oost-Indisch doof. Zo was het volk ook. Oost-Indisch doof, ze kozer, moedwillig, bewust voor om doof te zijn voor wat God zei tegen hen. Zo was het verhaal gegaan. Dus hadden de geboden van God, ze hadden de profeten de woorden van God ze hadden ze genegeerd en ze hadden zich gericht op andere goden, goden van macht, van van wellust, van geld. En pak alles wat je pakken kan. Dat was iets wat in die tijd gebeurde, 7 eeuw voor Christus. En ehm uh, daarom noemt God dit volk blind volk, een doof volk. En zo worden mensen die die die afgoden aanbidden vaker beschreven in de Bijbel. Doof en blind. Waarom? De gedachte in de Bijbel is wanneer je een god aanbidt die werkelijk niets voorstelt, die niet bestaat, die bedacht is omgezet in beeldjes, als je als je je leven richt, als je je hoop stelt op op, op zulke afgoden, dan word je zoals zij stellen niets voor. Ze zijn bedacht gemaakt, dan word je doof, dan word je blind en uiteindelijk zal dat je ten gronden richten. Dat is hoe de Bijbel veelvaker spreekt over mensen die over compleet volk die de afgoden aanbidden. En daarom dit volk doof en blind. En een verhaal op een dieptepunt aangekomen, geduld van God was op. En hij hij liet een de wereldmacht van die tijd, de Babyloniërs, dit binnenvallen. Jeruzalem veroverd, vernietigd, bevolking weggevoerd. En nu zaten ze al twee generaties in een verland in de in de wereld staat Babel, vreemde cultuur, vreemde goden en volk verslagen. En conclusie in die tijd was volk verslagen, God verslagen. En wat wat zeeliden die God voor als het volk verslagen was. Gedachte was God verslagen, God is dood. Nals neutrale hoorder van dit verhaal als je voor de rest geen kennis over zou hebben, dan en dat dat zit ook een beetje in, in het Bijbelboek van Jesaja, dan vraag je af is er nog hoop? Gaat dat verhaal van die god en dat volk gaat het nog ergens naartoe? Leidt het nog ergens toe of is het over en uit? En dan het stukje in Jesaja 43 waar we dan aankomen. Je weet iets van hoe het eromheen in de geschiedenis speelde en dat leest als een als een rechtszaak dan ga ik altijd op puntje van mijn stoel zitten. In de in de films en en de en de, de series dat geweldig als er vonken er vanaf vliegen als er als er goede goede argumenten over en weer heen geslingerd worden, als er verrassende plotwendingen inzitten in, in zo'n rechtszaak. Daar hou ik van. En hier ook een rechtszaak. Een rechtszaak tussen tussen God, de God van Israël, God van de Bijbel en en de goden. En ze zijn er allemaal, de goden, de volken. En het lijkt erop als je als je bestudeert dat dat God in een beklaagde bankje zit. Want God, de God van Israël was verslagen. Het volk was weggevoerd, Jeruzalem vernietigd, daar waar God woonde in de tempel. God was een slager God zit hier, je zei 43 in een beklaagde bankje. En dan gaat die rechtszaak verder. Ehm en de vraag die gesteld wordt die gesteld wordt aan de aan de volker vers 9, wie van de goden kon er vroeger uitleggen wat er nog gebeuren stond. Wat er nog te gebeuren stond. En laat laat een getuige maar naar voren komen. Haalde getuigen er maar bij. En Bijbeluitleggers wijzen erop dat vers 9 dat dat dat daar wat sarcasme in zit. Dat het bedoelt is als een retorische vraag. Want wie van de goden kon er uitleggen vroeger wat er eertijds wat er nog te gebeuren stond? Het antwoord is er zijn geen getuigen. Er zijn geen goden die dit kunnen. In Isaiah 43 gaat het erom dat alleen de God van de Bijbel het verleden, het heden en de toekomst overziet. Dat deze God ver van dood is. Hij overziet het verleden, het heden en de toekomst. Hij alleen is God. En er zijn simpelweg geen getuigen voor die andere goden te vinden. Nee gaat de rechtszaak verder getuigen voor God de Heer. Hè, wie zal er getuigenis afleggen dat deze God dat hij werkelijk machtig is, dat hij bestaat en dat hij is wie hij zegt dat hij is? En let op want dan zit er echt een een soort schokkende ontwikkeling in deze rechtszaak als je het nauwgezet zou volgen. Want God roept zijn getuigen op. En God roept het blinde en het doofe volk op ongehoord. Hij beschrijft ze net nog als blind en doof en nu moeten ze naar voren komen en nu moeten ze getuigen van God de Heer. Een getuige zijn is een ontzettend belangrijke verantwoordelijkheid. Je moet vertellen wat je gezien hebt, wat je gehoord hebt. En precies dat had dat volk al eeuwenlang verzaakt. Daarvoor waren ze weggevoerd. En dit volk, dit volk wordt gevraagd als getuigen. Kom het maar vertellen. Kom maar getuige ervan ieren dat God dat volk oproept, dat blinde, dat doofe volk, daar zit een ongelooflijke hoeveelheid genade in. Dat God dit volk, blinde en doofe volk, opnieuw uitkiest om zijn getuigen te zijn. Dat hij een nieuw hoofdstuk met dit volk wil beginnen in een geschiedenis, in een gezamenlijke verhaal. En God en dat laat Jesaja op meerdere plekken zien in zijn in zijn boek. God gaat iets groots doen. God gaat iets groots doen, zodat het volk weer een verhaal heeft om van te getuigen. Hij gaat iets nieuws doen. En dan volk, kom er naar voren en getuigen van. Vertel ervan. Jullie zijn mijn getuigen. Verstien en verstalen, twee keer toe. Jullie zijn mijn getuigen. Wij zouden het niet verzinnen. Maar God neemt het risico en God kiest dit volk opnieuw uit om zijn getuige te zijn. Want zo was dat volk ooit uitgekozen en apart gezet door God. Jullie zijn mijn volk en door jullie heen wil ik de hele wereld aan iedereen laten zien wie ik ben en dat ik doe wat ik zeg. Dit volk was al veel eerder geroepen was getuigen van God dat zij aan de wereld laat, zouden laten zien dat God liefdevol, genadig, geduldig en trouw is. Heilig en rechtvaardig. Dat is waar dit volk voor was uitgekassen, apart was gezet. En het mogen ze nu opnieuw doen. Jullie zijn mijn getuigen, sprak de Heer. Dit leert ons iets over hoe God toen en hoe hij nog steeds genadig omgaat met mensen. Dat het er bij God niet om gaat hoe geweldige dingen wij klaarspelen, maar dat God geduldig en volhardend en weggaat. En dat hij mensen daarvoor uitkiest. En dat hij het risico neemt. Zelfs als het volk. Zelfs als mensen van hun kant blind en doof zijn. Voor wat God heeft gedaan. En voor wat God nog steeds doet. Getuigen van de Heer. Dat is niet weggelegd in het verhaal. In het boek van Jesaja. Voor, voor de grootmachten. Getuigen is weggelegd. Voor dit kleine volkje. Ergens in een vreemd land. Zij mogen getuigen. Het is niet weggelegd als een dienaar nederig Zo gaat het verhaal, zo gaat die rechtszaak. Wij eh uh, wij zijn een jaar lang bezig met het thema leven. En en de vragen, de grote vragen die bij het leven horen, zijn bijvoorbeeld wie zijn we? Hè, wie ben ik? Waarvoor ben ik hier? En eh uh, een een oud geschrift historisch document. Eh in alle tijden probeerden mensen het geloof samen te vatten en uit te leggen. En een oud geschrift is één van de ehm één van de vele documenten, dat is het catechismus. En in die catechismus misschien heb je daar wat mee, misschien kent je het nog van vroeger. Een één van die vragen is één van de vragen van ons jaarthema. Hè, waartoe zijn wij hier op aarde? Antwoord. Het hoogste doel van de mens dat waarvoor wij op aarde zijn het hoogste doel van de mens is God verheerlijken en eeuwig van hem genieten. God verheerlijken, eeuwig van hem genieten. God verheerlijken. Hier is dat maar even. God verheerlijken. Dat is wat Israël moest doen. Dat is waarvoor zij moest getuigen. Zij moest laten zien dat God de Heer de enige is. Vers 11. Ik ik ben de Heer buiten mij is er niemand die redt dat het dwaas is om op andere goden te te vertrouwen. Het volk Israël moest ervan getuige hoe God telkens weer in de geschiedenis. Lees het Oude Testament maar, het staat vol met verhalen van God die red. Die uitweg biedt. Telkens weer. En het volk Israël was geroepen om God te verheerlijken om te laten zien dat Hij de enige is die red, dat Hij dat in het verleden meerdere malen heeft gedaan en het volk mag het weer opnieuw gaan vertellen laten zien. Want God is voornemens om het weer te doen. Het is ook echt gebeurd. Heel concreet, 7 eeuwen voor Christus was het Gods hand in de geschiedenis, laat Jesaja zien, die ervoor zorgde dat de ene wereldmacht, Babylonie, van het toneel verdween voor de andere wereldmacht. En dat zorgde ervoor dat Israël weer terug kon gaan naar het land waar ze vandaan kwamen. En God heeft redding vooraf aangekondigd en hij heeft het ook gebracht. Hij overziet het verleden, het heden en de toekomst. Hij is de enige. En daarvoor gaat God dat volk de ogen openen en de oren openen. Ze zullen niet langer doof en blind zijn en zij zullen ervan getuigen. Dat heeft God toen gedaan, concreet in de geschiedenis. Jesaja vertelt ervan, hij kondigt het aan. En we weten dat het is gebeurd. Maar God is niet gestopt met redden toen. Gods verhaal met de mensen gaat door. Want telkens in Jesaja zit er een diepere laag onder. En verwijst hij naar dat grote wat God nog op het punt stond te gaan doen. Dat God niet gestopt is met redden. Maar dat hij op een grootste manier redding zou brengen voor alle volken, voor heel de wereld. En dat hij op een grootste manier redding zou brengen voor alle volken, voor heel de wereld. Hij wees het team vooruit naar Jezus. En wat zie je bij Jezus? Wanneer hij rondloopt op de aarde, ogen gaan open. Oren gaan open. Soms heel letterlijk, maar veel vaker dat de dat de dat de geestelijke ogen, dat de geestelijke oren van mensen open gingen. Toen ze hem hoorden vertellen over wie hij was, wat hij kwam doen en wie God werkelijk is. Mensen zagen in dat dat Jezus God zelf was en in harten gingen open. Mensen zagen in dat dat God dat God Jezus stuurde om de verslagen harten hoop te bieden. Dat God opnieuw kwam om te redden. Het belangrijkste motief in de in de Bijbel om te getuigen is niet omdat andere mensen zielig zijn of omdat andere mensen hulp nodig hebben. Soms is dat zo. Zo kan het gaan. Het belangrijkste motief om te getuigen... is dat God iets groots heeft gedaan. Opnieuw, in Jezus Christus. Het belangrijkste motief om te getuigen, om te vertellen van Jezus... is om wat Hij heeft gedaan. Niet omdat andere mensen schierig zijn... of omdat andere mensen Jezus nodig zou hebben voor hun problemen. Dat kan zo zijn. Het eerste belangrijkste motief. God heeft iets groots gedaan. Hij heeft hoop, Hij heeft vreugde gebracht en vrede in de wereld door Jezus. Door van door van hem te getuigen verheerlijken we God, zoals de catechismus dat zegt. Dan maken we zijn verhaal bekend. Door van hem te getuigen. En begin maar dichtbij, lijkt Jezus te zeggen in Handelingen 1 vers 8. Jeruzalem, Samaria, Judea tot aan de uiteinde van de aarde. Wanneer wij getuigen dan zetten we dat grote verhaal van Jezus voort. Het is nog niet af. Er worden er mensen gered, komen ze tot geloof in hem. Wij zijn, hè, wie wie zijn wij? Wie ben ik? Wij zijn mensen die het grote verhaal van Jezus mogen voortzetten. Antwoord deze maand op die grote vragen waarvoor we waarvoor we gemaakt zijn, waarvoor we leven. Grote verhaal van Jezus voortzetten. Misschien denken je ja, hoor eens het hem kan gevoed zijn door de praktijk, zou ik soort bezwaren. Eh uh, ja, wie ben ik om te gedagen? Ik ben niet geschikt. Ik geloof over zelf amper wat van. Of eh uh, net zoals dat volk, ik ben ik ik ben niet altijd trouw aan God. En soms vergeten ik hem van mijn kant. Voor in, in mijn woorden en mijn daden niet trouw geweest. Kan zijn dat je dat denkt. Wat ik het majestueuze vind aan Jesaja 43 is dat God een blind en een doof volk uitkiest als zijn getuigen. Wanneer ik dat op mezelf, wanneer jij dat op jezelf betrekt. Dan spreekt dat een ongelofelijke hoeveelheid genade uit. En liefde. Dat God zijn weg gaat met mensen zelfs als ze van hun kant doven en, en blind zijn. God kiest uit en werkt met ons. Mag ons aan het denken zetten. Verstien laat ook zien dat God ons uitkiest om te getuigen, om zijn getuigen te zijn en dat wanneer we dat doen, dat het kennen, vertrouwen en inzicht van de gelovige zelf zal groeien. Dus er is niet zoiets als een als een instapniveau. Hè, als je als je op niveau nou laten we zeggen niveau 3 bent, dan dan mag je getuigen. Nee, door te getuigen, wij worden uit게kozen om te getuigen en door te getuigen groeit ons kenna ons inzicht en ons vertrouwen. En door te doen aldoende leert men, zeg wel, zeg men wel is. Ehm um, zo gaat het ook met getuigen. En bovendien mocht ik misschien iets van je bezwaar weg te nemen, wanneer Jezus zijn vrienden die grootste opdracht geeft om zijn verhaal voort te zetten, dan belooft hij hen iets groots en dat komt eerst. Eerst die grote vervulling van de belofte. En dan zullen ze getuigen zijn van Jezus ze ontvangen de kracht de geest van God om te getuigen samen met hem. Tot slot, de volgende stap. Getuigen, het grote verhaal van Jezus voortzetten. Hoe gaat dat dan? Ik denk ik denk dat getuigen niet een soort christelijke kunstjes wat je in een vingers kunt krijgen of of niet? Ehm um, ik denk dat het nog veel meer is als een levenslied, zoals Hazes zou ook wel zingt. Met de variant op Hazes leef, pak alle kansen om dat verhaal van Jezus voort te zetten, getuig. Maar wat moet je dan aan denken? Ehm um, wat ik vaak gehoord heb en wat ik ook wel eens zelf gezegd heb, is verkondig het goede nieuws des noeds met woorden. Misschien heb je hem ook wel eens gehoord. Ik moet zeggen dat spreekt me altijd enorm aan. Hè, dat je door je levensstijl mag getuigen dat je iets mag laten zien van Jezus. Ik denk dat het ook echt zo kan werken. Maar het kan bij ons ook een beetje doorschieten naar een angst om dan maar wat te vertellen, om woorden te gebruiken. Hè, dat we het heel veilig en heel prettig vinden om in onze levensstijl dingetjes te laten zien. En die dingen kunnen ook echt een effect hebben dat mensen benieuwd worden vragen gaan stellen. En waarom doe je dat zo? Wat zit er achter? Dan kan je iets vertellen van je geloof. Maar tegelijkertijd en dat geldt vast en zeker ook voor jullie. Ik ken heel veel niet gelovigen die een geweldige levensstijl hebben. Ik ken ook gelovigen van wie de levensstijl bij mij vragen oproept. Dus laten we niet doen alsof levensstijl ehm um, alsof dat van van christenen van ons hier in de kerk alsof het nou zo geweldig is en of de mensen buiten daar maar schreeuwt bij afsteken. Ja, want dat is niet de praktijk. Dat doen we de levens staande andere in de keuzes van anderen ook mee tekort. En dus aangemoedigd natuurlijk. Laat het zien. Doe goede dingen. Maak de goede keuzes. Maar getuigen heeft uiteindelijk, dat zie je ook in de Bijbel toch ook iets met woorden te maken. En tweede kan daarbij helpen, want dat vinden we spannend woorden gebruiken om iets te vertellen van ons geloof. En ik denk dat er een sleutel zit eh uh, in het getuigen om om dat persoonlijk en kwetsbaar te maken. Getuigen, dat is een woord uit de rechtszaak. En in de rechtszaak in een in een rechtbank, daar wordt je opgeroepen als getuige om te vertellen wat je gezien hebt en wat je gehoord hebt. In eerste instantie hè, je wordt niet gehaald eh uh, gevraagd om te vertellen wat je niet gehoord hebt en wat je niet gezien hebt. Dus dus vertel wat je zelf gezien hebt, wat je zelf hebt meegemaakt, wat je gehoord hebt. En heb ook grote verwachting van wat God door zijn Heilige Geest kan doen door de woorden, door de zwakke woorden, door de stuntelige woorden die ik soms gebruik om te vertellen over mijn geloof. Want God gebruikt het kleine. God gebruikt zelfs de woorden van een doof en blind volk in zijn rechtzaak. Wat voor mij ook een eye opener was verschuif wanneer je wilt getuigen van van Jezus, ervan je geloof, verschuif is van te willen vertellen wat ik geloof naar waarom ik geloof. En soms is dat wat van het geloof heel ingewikkeld en zijn er allerlei dingen vanuit de wetenschap of vanuit persoonlijke bezwaren. Vertel eens waarom je gelooft. Wat houdt jou erbij? Wat geeft jou hoop, een nieuwe moed voor het leven van elke dag? Wat helpt jou er doorheen? Waar wordt je blij van en enthousiast van? En dan is er ook ruimte voor zwakke plekken dat je kunt toegeven ja, over dat wat ik weet soms ook niet hoe het zit. Maar ik weet wel waarom ik geloof. Uitgedaagd om om je getuigen persoonlijk kwetsbaar te maken. En het laatste ehm houd je ogen en je oren openen ook waar voor voor wat God aan het doen is in je leven, in je omgeving. En eigenlijk opgeroepen, wees niet doof en blind zoals het volk, maar houd je ogen open, houd je oren wijd open voor wat God allemaal geeft en doet. Wat hij wel doet en wat hij wel geeft. Soms zijn we geneigd om te focussen op wat er allemaal niet is, wat we niet ervaren. Kijk naar wat hij wel doet en getuig daarvan heb probeer zoals de catechismus het zei probeer te genieten van Gods verhaal met jou en waar dat zichtbaar wordt. Ik wil afsluiten met iemand die dat net iets anders verwoord, een paar regels van Henri Nouwen. Hij zegt dit: Het verhaal van Jezus moet met vreugde bekend worden gemaakt. Als uit onze woorden blijkt dat we er zelf dankbaar en gelukkig mee zijn, dan zullen die woorden effect hebben of we dat nu kunnen merken of niet. Wij mogen met vreugde persoonlijk en kwetsbaar het verhaal van Jezus voortzetten door te vertellen waarom wij geloven, wat ons erbij houdt. En dan zullen die woorden effect hebben. Of we dat nu merken of niet. Wat we samen een lied gaan zingen. Luister. vier of zo de maaltijd van Jezus. Een paar woorden om dat in te leiden. Bidden we met elkaar. Ehm um, In de preek vertelde ik iets van Gods grote verhaal met deze wereld. En hoe God ergens midden in dat verhaal, midden in de geschiedenis inbrak. En hoe hij zorgt voor een verrassende wending. Hoe hij hoe hij zijn zoon Jezus stuurde om te leven, om te sterven en op te staan. En juist die climax in het grote verhaal staat centraal als we samen zijn maaltijd vieren. Ehm um, in 1 Korinthis 1 Korinthis 11 vers uh, 26 staat iets bijzonders als eh uh, als Paulus schrijft over de maaltijd van de Heer, over de maaltijd van Jezus. En het past bij het thema wat we vandaag eh uh, wat we vandaag beter hebben gehad. Want daar daar schrijft hij over de woorden van Jezus die die Jezus uitspreekt bij bij zijn maaltijd en dan eindigt het ver 26 dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt verkondigt u de dood van de heer totdat hij komt. En verkondigen en getuigen zit in het Nieuwe Testament dicht tegen elkaar aan. Dus wanneer wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt verkondigt getuigt u van de dood van de heer totdat hij komt. En wanneer Paulus spreekt over de dood van de Heer, dan kun je dat niet loszien van het leven van de Heer. Jezus is gestorven en opgestaan. En dus wanneer we samen de maaltijd van Jezus vieren, dan maken we een begin met het getuigen. Dan laten we aan elkaar zien waarom we geloven, waar we voor gaan, waar we op vertrouwen in het leven, wat ons leven richting geeft. En... En ik zei willen uitdagen als je vandaag mee viert. Ik doe zo de uitnodiging. Ehm um, zie dat ook als een manier om je om je kwetsbaar op te stellen. Om om om naar voren te komen met open handen en te zeggen: "Heer, ik heb u nodig." Ik heb u nodig, Jezus. En ik heb uw kracht nodig. Om om van u te getuigen, om u te verheerlijken. Ik heb uw geest nodig om te zien wat u aan het doen bent in mijn leven en om te genieten van uw verhaal met mij. Dan kom kom kom met open handen naar voren. Als wij aan de avondmaal vieren de maaltijd van Jezus, dan eh dan getuigen we dat we dat we samen geloof in Jezus en dat wij leven van zijn dood. Dat er in hem vrijheid is en vergeving, genade. En liefde. We zijn hier met heel veel verschillende mensen. Het mooie is dat we vandaag samen vieren. Het wordt ook zichtbaar als we zo dat ene brood breken. Als we daar ieder van krijgen. Ieder zijn eigen deel. De avondmaal verbindt ons ook met elkaar. De avondmaal is ook iets wat ons heel stil kan maken. Ons kan bepalen bij wie we zelf zijn. Hoe klein we zijn en hoe we soms tekort schieten. En hoe we soms tekort schieten. Maar herinner, God koos een blind en een doof volk uit. Zijn genade, zijn liefde is ongelooflijk groot. Hij gaat zijn weg met ons. Nog steeds. En daarom mogen we ook opgewekt zijn. Mogen we geloven dat het grote verhaal nog niet af is. Dat jij daar een rol in mag spelen. Op jouw manier. En dat we samen leven naar het grote moment. Dat we met Jezus op de nieuwe aarde zullen leven. En dat de maaltijd niet slechts wat brood is en wat wijn zal zijn, maar dat het overvloedig zal zijn dat het een eeuwigdurende maatheid is zo beschrijft de Bijbel hoe dat verhaal van God met de wereld ooit zal eindigen en voor altijd door zal gaan daarom wil ik je uitnodigen ieder die in Jezus gelooft hem lief heeft kom vier het mee doe je mee kom je met open handen welkom Um, als je besluit. Ja ik kan niet meedoen. Um, om wat voor reden dan ook. Voel je je daarin vrij. Voel je je niet buitengesloten. Um, en je zou eventueel een van de gebeden kunnen gebruiken. Die op de stoelen zijn uitgedeeld. Maar welkom. Om mee te doen. Als je in Jezus gelooft. Als je hem lief hebt. Ik zou graag een gebed willen bidden. En dan aan het einde van dat gebed. Bidden we gezamenlijk het onze vader. Staat op het scherm achter mij. Ja. Heer onze God en Vader. Wij danken u dat we vandaag samen uw maaltijd mogen vieren. We danken u dat eh uh, dat u het zelf heeft ingesteld om uw leven, uw dood en opstanding te gedenken. Om bij stilte te staan hoe u uw leven gaf in onze plaats. En hoe wij door uw dood... tot leven worden gewekt. Hoe ons leven vernieuwd wordt. Hoe onze vrijheid wordt geschonken. We danken u voor de grote liefde... die u ons in Jezus hebt laten zien. Heer, geef dat we dat opnieuw ervaren. Opnieuw beseffen. Meneer, we hebben vandaag hier aan meedoen. Geef dat we het opnieuw geloven dat het vuur in ons hart weer opnieuw wordt aangestoken. Heer, we kunnen dat niet zonder uw heilige geest. Heer, we danken u dat we vandaag onze vrijheid mogen vieren. Een vergeving. Heer dat we dat we mogen zien dat uw verhaal met deze wereld niet af is, dat uw verhaal met ons niet af is, dat u met ons een weg gaat. Heer, we danken u dat u ons ook aan elkaar geeft. Dat we samen in de Veenhout kerk mogen zijn. Hier geef dat dat er tussen ons de liefde heerst, dat de liefde telkens overwint, dat we elkaar liefhebben. En niet alleen hier in de kerk, maar ook daarbuiten in onze omgeving. Heer, dat bidden wij in de naam van Jezus. Amen. En we gaan tot onze Vader bidden. Onze Vader in de hemel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 Tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb net de uitnodiging gedaan. Kom naar voren. Vier het mee. En ontvang brood en wijn. Zo direct uit de handen van Renate en mij. Maar de diepere laag, de diepere gedachte is dat je dat ontvangt van Jezus zelf. Hij is vandaag de gastheer. Hij nodigt je uit. Hij kijkt je liefdevol aan. En hij zegt, kom. Hij nodigt uit. Het brood dat wij breken, is de verbondenheid met het lichaam van Jezus. Jezus. beker is de verwonderheid met het bloed van Jezus. Neem het brood, drink uit de beker, eet en drink, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft. Zodat wij mogen leven, leven in vrijheid, leven onder de genade, zonder schuld of schaamte. Bevrijd en één Met God de Vader. Je mag zo naar voren komen. En laten we zo de route achterlangs nemen. Mag je mag hier voren bij Renate een stukje brood ontvangen. En bij mij de wijn. ieder die gelooft u maakt dat me. Okay. vol en opgewekt. Ehm uh, als hij was te besluiten zingen we samen Amazing Grace. I once saw us blind but now I see. Laten we gaan staan. Ma Ik heb eh uh, nog een aantal mededelingen voor jullie. De allereerste is eh uh, het bloemetje wat hier achter mij staat. Elke maand, elke week geeft de Vennoordkerk een eh uh, een bloemetje weg aan eh uh, iemand of een stichting om eh uh, ja, een hart onder de riem te steken of zeggen van nou eh uh, gefeliciteerd of goed bezig. En deze week is het naar, moet ik even goed voorlezen, een nieuwe stichting, Stichting Dorpsacademie. En die stichting die zet zich in voor scholieren die eh uh, thuis terugkomen uh, zijn komen te zitten om wat voor reden dan ook. En eh uh, deze stichting die geeft eh uh, deze scholieren de ruimte en de rust en eh uh, de mogelijkheid om zichzelf weer te vinden en om creatief bezig te zijn en eh uh, ik denk dat het een heel mooi doel is eh uh, ja, om hen eh uh, dit bloemetje te geven en eh uh, ja, ze veel succes te wensen met deze stichting. Dan allereerst heb ik eh uh, voor in november een vrouweneventer staan als mededeling. Zaterdag 3 november zijn alle vrouwen uit deze gemeente uitgenodigd om een gezellig samenzijn te hebben, te praten, te eten, te kletsen en eh met elkaar dingen te delen en ik heb begrepen dat daar een mooi filmpje van is. je alleen met vrouwen kunnen afspreken, dat we elkaar beter leren kennen en eh, dat we gewoon een hele leuke avond hebben. Dus kom je vaker in de Velenkerk, ben je een vrouw en ben je nieuwsgierig naar de koningin in jezelf, meld je hem dan aan en snel. Wij, Wij hebben er, er zin in! De uitnodiging volgt eh uh, zo meteen eh uh, bij de koffie heb ik begrepen. <laughs> en je kan je dus opgeven. Dan dat was zaterdag 3 november, zondag 4 november is de intrede van Maarten. Dit eh uh, dit zal in een andere kerk zijn. Het zal in de rang zijn om half 11 omdat daar gewoon de ruimte veel groter is en we verwachten heel veel gasten. Eh uh, later wordt er nog meer bekend. Komende herfstvakantie Pitekonijn, de familiefilm. Alle kinderen, vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes allemaal welkom. Worden van harte uitgenodigd eh uh, op woensdag 24 november. Eh uh, neem iemand mee om 1 uur start de film of ja, 1 uur start de film en eh uh, van allemaal van harte welkom. Er liggen flyers in de zaal of in ehm um, in de hal. Op de achterkant van de flyer van deze Pitekonijn staat ook eh uh, informatie over de film maand. Lees dat ook rustig door. Ook daar ben je van harte welkom. Met je vrienden en kennissen. Laat er vocht meer. En dan hebben we nog de collecten. Vandaag gaan we collecteren voor Stichting Voice Oeganda. Deze hele maand gaan we collecteren... En Marion, oprichter Marion die is zelf gevlucht in 1994 uit Rwanda en sindsdien zet zij uh, zich in voor uh, de vluchtelingen die uh, van uit daar uh, gaan vluchten en die leven in de sloppenwijken in Kampala. Zij krijgt hulp van Bert. Bert is 90 jaar en die zet zich in eh uh, als contactpersoon om alles goed te regelen. En ehm uh, het geld wat we nu gaan inzamelen Dat gaat eh besteed worden aan de kerstmaaltijd. Daar hebben ze 11.000 euro voor nodig. En met deze 11.000 euro willen ze alle kinderen en gezinnen willen ze een hele mooie kerst geven. Ik zou zeggen een heel mooi doel. Geef graag. En daarna gaan we nog met elkaar één lied zingen. za zijn aan het einde gekomen. Fijn dat je er was. Welkom zo bij Koffie en Thee. Ehm um, ga met de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van Gods geest is er voor jullie allemaal. Amen. Tafu plaats met dat wij één lichaam zijn met Jezus als ons